7 uur. Door Al Begens met het NOS-journaal. Het ziekteverzuim in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen naar 5,2 procent. Dat is het hoogste verzuim in 17 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In vrijwel alle bedrijfstakken was het ziekteverzuim gestegen, vooral in de zorg en in de industrie. Het CBS geeft niet aan wat de invloed van het coronavirus is op het ziekteverzuim, omdat het bureau geen onderscheid maakt tussen de verschillende maanden of weken. Nederland kan waarschijnlijk niet om biomassa heen als het de klimaatdoelen wil halen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Zonder biomassa zou Nederland nog sneller meer windmolens en zonnepanelen moeten plaatsen dan het nu al doet. Ook zou minder vlees eten en minder vliegen besproken moeten worden. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft de Chinese president Xi Jinping... gefeliciteerd met de succesvolle aanpak van het coronavirus. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau is er een boodschap gestuurd... Of dat betekent dat de twee elkaar gesproken hebben is niet duidelijk. Vorige week was er een gerucht dat de Noord-Koreaanse leider was overleden. Zaterdag werden foto's en een video verspreid waarop was te zien dat hij een fabriek opent. In Amsterdam heeft de politie drie inzittenden van een gestolen auto aangehouden. De auto reed weg bij een controle en dat leidde tot een achtervolging... waarbij op de snelwegen rond Amsterdam snelheden van 200 km per uur werden gehaald. De achtervolging eindigde in Nieuw-West. Een vierde inzittende wist toen te ontkomen. Ruim twee maanden na de dood van een zwarte jogger in de Verenigde Staten zijn twee witte verdachten aangehouden. Ze verklaarden eerder de ongewapende man te hebben doodgeschoten uit zelfverdediging en werden aanvankelijk daarom niet vervolgd. Na landelijke ophef zijn ze nu toch gearresteerd en aangeklaagd voor moord. Het weer, vandaag opnieuw flink zonnig, wel is er soms wat sluierbewolking. Er staat weinig wind en het wordt 21 tot 24 graden.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 Met nu... Opstand! Kom, kom, you are, you coming off right, you're coming wrong, but you're coming for zeal, cause the tones of your bones make you feel, gotta groove, you gotta groove, no, no, no, you gotta groove, Yeah, people gotta move.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 Completely disappears by the blue tile walls near the market stalls. There's a hidden door she leads you to. These days, she says I feel my life just like a river running through the air.